Buitenbal gemoet met het NRS journaal Het coronavirus heeft officieel meer levens geëist... dan de SARS-epidemie van 2002 en 2003. De Chinese autoriteiten hebben nu 811 doden geteld. Aan SARS stierven wereldwijd 774 mensen. SARS was wel dodelijker, bijna 10% van de patiënten overleed. Bij het coronavirus ligt het sterftecijfer op zo'n 2%. Maar er zijn veel meer besmettingen dan tijdens de SARS-epidemie... Gisteren zijn er in China iets minder patiënten bijgekomen. Volgens deskundigen zijn die cijfers te onbetrouwbaar... om te stellen dat het coronavirus op zijn retour is. Nederland krijgt vandaag te maken met de storm Kira. Het KNMI heeft voor het hele land code oranje afgegeven... vanaf vier uur vanmiddag. Er worden zeer zware windstoten verwacht. Op verschillende plekken zijn maatregelen genomen. Zo heeft KLN tientallen vluchten geschrapt... en gaan alle voetbalwedstrijden niet door... Rijkswaterstaat waarschuwt wegverkeer niet met aanhanger de weg op te gaan. Bij de eerste verkiezingen hebben de drie grootste partijen in de exit poll allemaal ruim 22% van de stemmen behaald. Fina Gale van premier Verwadkar gaat net aan kop. Gevolgd door Sinn Féin, de voormalige politieke tak van terreurgroep IRA en de conservatieve Fina Foll. Omdat Sinn Féin een referendum wil over een verenigd Ierland wordt het lastig om een regering te vormen. In delen van Overijssel is er sinds gistermiddag urenlang geen straatverlichting geweest. De storing trof onder meer Zwolle, Kampen, Deventer en ook plaatsen in Drenthe. Monteurs waren tot in de eerste uren van de nacht bezig om de openbare verlichting overal handmatig aan te zetten. Het weer vannacht op de meeste plaatsen opklaringen en ongeveer 4 graden. Overdag neemt de wind al snel toe. Vooral in de middag en avond zijn overal zware windstoten mogelijk. Van 90 tot een enkele keer 130 kilometer per uur. Ook trekken er dan zware buien over. Dit was het RWS-journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Thank mm -hmm. you. I'm <small> Okay. <laughs>